Tonninger Heubel, te eren en te herdenken als een strijder voor volk en vaderland en voor de gedachte van ons Grootskomaanse Rijk. We hebben haar vandaag de laatste eer bewezen, zoals zij, mij en vele kameraden die dit met mij hebben gehoord, hebben gevraagd. Het is niet zo, zoals sommigen suggereerd hebben, dat wij dit niet gedaan hebben zonder haar wil. Het is haar wens, wil, dat wij haar na haar dood zouden eren en zouden herdenken keren hebben wij met dit haar besproken en zij zegt mijn graf mag niet leiden tot een graf wat nooit bezocht wordt. Mijn graf moet een graf zijn wat de beweging, mannen en vrouwen die hetzelfde ideaal nastreven sterken in hun strijd voor volk en vaderland. Mijn graf moet ertoe leiden dat de waarheid boven tafel komt wat mijn man is aangedaan en vele anderen in de naoorlogse periode. Wij mogen nooit vergeten dat na de Tweede Wereldoorlog er meer mensen zijn slachtoffer van geworden van repressie als in de Tweede Wereldoorlog. Aan Duitse zijde hebben wij te betreuren 40 miljoen mannen en vrouwen die van huis en haard zijn verdreven. We hebben te betreuren 5 miljoen Duitse mannen en vrouwen die zijn vermoord. We hebben te betreuren 2 miljoen Duitse vrouwen die slachtoffer zijn geweest van verkrachtingen. Alleen in Berlijn al 120.000 waarvan 20.000 zelfmoord hebben gedaan. De man van mevrouw Ros van Tonningen, mijn oud Ros van Tonningen, is vermoord of anders tot zelfmoord gedreven door de bewaarders die hem hebben vermoord. Deze waarheid moeten wij boven tafel krijgen. Voor deze waarheid moeten wij blijven strijden. Het mag niet zo zijn dat haar strijd jarenlang een onterechte is gebleken omdat wij deze nu heden de dagen zouden opgeven. Het doet mij goed dat mannen en vrouwen van de beweging uit Duitsland, Nederland en Vlaanderen vandaag aanwezig zijn om haar laatste wil uit te voeren. Het doet mij goed dat er momenteel een kleine honderd man gehoor heeft gegeven aan een oproep van de nationale beweging om haar laatste wens uit te voeren. Wat wij vandaag zien is dat de nationale beweging in Nederland in Noordwest-Europa leeft als ooit tevoren. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de nationale beweging dat wij nu hier zijn dat we een Kerkhof met een treurmars mogen betreden in een goede afspraak met gemeente en politie. Wij zijn niet de raddraaiers die altijd het voor mekaar maken dat er onlusten uitbreken. Nee, zoals het AVD-rapport van vorig jaar het al bevestigt, dat zijn AVA, dat zijn linkse lieden, dat zijn mensen van de systeempers zoals in Arnhem, Gelderland, de, de Gelderlanden daarvoor wordt gebruikt. Een systeempers die alleen maar de woorden citeert van de AVA en het hoor- en weerhoorprincipe totaal niet respecteert. Zulke mensen van de systeempers zijn gewoon doorgeven luikjes van de AVA en schrijven nooit de waarheid, laat staan, objectiviteit. Wij moeten ons niet door het veld laten slaan wat de systeempers over ons schrijft of over ons denkt. Wij moeten ons niet uit het veld laten slaan wat burgemeesters schrijven, nu ook weer een reden, brieven richten aan de bewoners, waarin ze oproepen om binnen te blijven. Binnen te blijven? Waarom? Mensen die gewoon eenvoudig een wens uitvoeren van een groot strijder, van onze gedachten, daarvoor binnen blijven. Het is niet zo dat hier een bende Marokkaanse voetbalsupporters hier gaat randalieren of het is niet zo dat er zwaar bewapende idioten hier langskomen. Absoluut niet. Hier wordt vandaag gewoon duidelijk gesteld en gezegd wat wij willen, wat wij denken en in de toekomst zullen wij vaker dit soort herdenkingen gaan doen wanneer pas overleden kameradinnen of kameraden dit van ons vragen. Het mag niet zo zijn dat dit land geregeerd wordt door jumping de politici, zoals Nawijn nu al te zien is op de televisie. Het is een schande voor het woord politici, die jumping style achtige gekken die op een gegeven moment ons land kapot maken. Wij zijn hier om te strijden om de bloedoffers die onze vaderen en voorvaderen hebben gedaan, gebracht, om die te herdenken. Wij zijn hier om bijvoorbeeld de broer Wim Heubel van mevrouw Ros van Tonningen. Adjudant van Henk Veldmeijer, Te de herdenken. denken. Dit zijn mannen die gestreden hebben tegen het bolsjewisme. Dit zijn mannen die gestreden hebben om de slagers van Stalin terug te slaan tot voor de poorten van Berlijn. Dit zijn voorbeelden. En hier mogen wij hard voor applaudisseren. Want hier staan wij voor vandaag. Niet geweest dat de kameraden vrijwillig aan het oostfront keihard hadden gevochten, dan waren de Stalinistische hordes niet bij Berlijn gestopt. Nee, dan had Nederland ook onder 40 jaar communistische terreur geleefd. En dan hadden de mensen misschien wat anders gepraat over de zogenaamde Duitse bezetting van vijf jaar. Dan hadden de mensen misschien gezegd, zoals ik laatste kameraad uit Roemenië sprak: ja, zegt hij. Wij hebben 40 jaar communistische dictatuur meegemaakt. We werden hier bijvoorbeeld opgepast... zoals kamerad Stuart Moyna het laatste recht zei... wanneer postzegels verzamelden. We kunnen hier gewoon op dit graf en kerkhof vaststellen... dat alle mannen en vrouwen die hier begraven zijn... tijdens de tussen tekens, duitse bezetting... tussen tekens, bevrijding geen keurig en respectvol begraven. Met militaire eer zijn de mannen die gevallen zijn op de grebbelinie... de Nederlandse militairen hier begraven. Met keurig respect... Soldaten die hier neergevallen zijn in hun Leenkesters begraven, dat zijn gewoon eer mannen die ook aan de zijde van de verkeerde kant misschien een omvatting hebben van ons, maar ze zijn netjes begraven. Wij kunnen nog veel leren van de Duitse soldaten die gevochten hebben voor onze idealen. En het gaat er in de toekomst om om vaker dingen bij de naam te noemen, zoals ik het laatst ook in Dortmund heb gezegd. Als Kameraden, die hier aanwezig zijn, dat we niemals opgeven, om um te kämpfen voor het Großkamerische Reich, waar onze Vorväter en Väter voor gekämpft hebben. En ook jetzt, heute, is het wieder gelungen, om Fahnen te zeigen, dat een grote Kameradin voor ons naar Kwalhalla gegaan is en onze